In een trein op het station Den Bosch is vanochtend volgens een woordvoerster van de Nederlandse spoorwegen een explosief gevonden. Politie Brabant Noord kan dat nog niet bevestigen. Het explosief werd volgens de NS om 9 uur gevonden in de intercity van Roosendaal naar Zwolle. Toen was het station Den Bosch al ontruimd. Passagiers zagen eerder vanochtend een verdachte man in een trein. Hij droeg een wit gewaad met daaroverheen een groene jas. De man riep dat hij een bom zou laten ontploffen. En ook zou hij toespelingen hebben gemaakt op de aanslagen van 11 september 2001 in New York. De passagiers waarschuwden NS-medewerkers die de man aanhielden en overdroegen aan de politie. Ook kantoorpanden, winkels en appartementen tegenover het station worden ontruimd. Het treinverkeer van en naar de bos ligt stil. Het is nog niet bekend hoe lang dat gaat duren. Een redacteur van Dagblad, De Gelderlander, heeft aangifte gedaan... dat hij door een man van 18 met de dood was bedreigd. De 18-jarige is een broer van de scooterrijder... die drie weken geleden samen met een vriend een dodelijk ongeluk veroorzaakte. De twee mannen bedreigden diezelfde avond hulpverleners... in het Nijmeegse Radboudziekenhuis... die het leven van een aangereden voetganger probeerden te redden. De Gelderlander interviewde de moeder en de zus van de scooterrijder over de zaak. De broer wilde publicatie voorkomen en bedreigde daarbij een redacteur van de krant... De 18-jarige man is vannacht aangehouden. Oudvoetballer Ruud Gullit is benoemd tot president van de organisatie die het wereldkampioenschap voetbal naar Nederland en België wil halen. Zogenoemde Holland Belgium Bid wil het WK in 2018 of 2022 binnenhalen. De oudspeler van PSV en AC Milan is tot president gekozen om zijn voetbalkennis en internationale uitstraling, zegt de organisatie. Het weer, wolkenvelden en af en toe een opklaring. Later vandaag schijnt af en toe de zon. Het wordt een graad of twee. Dit was het NOS Journaal.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 op 105.8 FM en Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte zondag in Kermerland. Ja goedemorgen, middag en welkom bij derde en laatste uur van zondag in Kermerland op ZFM Zandvoort en AB Radio. En ja een domper voor BVC Bloemendaal. De ploegen stond uh, lange tijd met 1-0 achter tegen Olympia, maar in de laatste minuten van de wedstrijd uh, ja. Werden ze toch overrompeld en werd het uiteindelijk 3 tegen 0. Waarschijnlijk gaan we zo meteen nog even horen. Ja, wat er eigenlijk allemaal gebeurd is in die laatste vijf minuten. En voor de rest, ja, de race in de, op het circuitpark Park Zandvoort. De Winter Endurance Race is afgelopen. En Jaap Koper komt zo meteen van het circuitpark Park Zandvoort naar de studio. Om de laatste stand van zaken te uh, melden. En verder gaan wij nog kijken naar wat er allemaal gebeurd is hier in de regio Kennemerland. En wie heeft er nou van alles georganiseerd om bijvoorbeeld geld bijeen te zamelen voor Haiti. Zometeen heeft collega Marvin een reportage voor ons die wij zullen uitzenden. En we gaan het hebben over de SP. Want de SP Haarlem en Omgeving die gaat namelijk een petitie aanbieden... voor meer nachttreinen tussen Haarlem en Amsterdam. Nou, ze gaan de petitie aanbieden omdat ze vinden dat er meer nachttreinen moeten komen... Want vooral jongeren willen langer stappen. Uh, die, wie we hiervoor gaan bellen is Timon Baarda. En dat zal ook dit uur nog gebeuren. Natuurlijk ook nog ander uh, regio-nieuws en voetbalnieuws. Maar nu eerst Redbone met We Were All Wounded at Wounded Knee. We Were All God. Nah. You and me, we were all ...over vier inmiddels bij ZFM Zandvoort en AB Radio. En uh, het laatste nieuws, daar moet u natuurlijk uh, hier bij ZFM Zandvoort zijn... ...en AB Radio met Zondag in Kennemerland. We hadden het er al even over uh, eerder deze uitzending. Rond een uur of uh, twee was er namelijk brand uitgebroken... ...in Hotel, hotel Haarlem-Zuid. Michel van Bergen was daarbij aanwezig. Nou, inmiddels kunnen wij uh, melden dat, uh, dat er brand was uitgebroken... ...in de koelcel van het hotel. En de brandweer uh, werd direct gealarmeerd... ...en kwamen snel ter plaatse om het vuur te bestrijden. Nou, het viel allemaal mee te vallen en het vuur was snel onder controle, dus de schade is beperkt gebleven. Het duurde een klein uurtje en toen kon de brandweer weer richting kazerne. Er zijn verder ook geen wonden gevallen. Nou, voor meer uh, ja, foto's kunt u kijken op uh, michelvanbergen.nl Het meest optimale twee zenders op één radio. Je blijft op de hoogte iedere zondag tot 5 uur. Take a little time, I'm gonna see you. Ja, dat was Earth, Wind and Fire met Let's Groove. En ja, scoutingvereniging Chameleon en Kinheim en basisschool De Ark in Haarlem... die zijn actief betrokken geweest bij het goede doel. En dan heb ik het over de, ja, de slachtoffers van Haiti. Uh, want afgelopen zondag organiseerde deze club namelijk een high-tea. Uh, nou, het begon eerst bij de heren Sjoerd van den Berg, Jelle de Ruiter en Remy Wilshuis. Om een idee, zeg maar. Uh, ja, het idee was eigenlijk om een borrel uh, te organiseren. Maar dat uitte zich uiteindelijk in een hele grote winterse high-tea in Haarlem, Utrecht en Den Haag. Nou, uiteindelijk werd er 9600 euro opgehaald. En verslaggever Marwin nam een kijkje. Ik sta hier met twee heren, wat staan je hier te doen? We, um, ja, we vangen hier de mensen op die uh, zeg maar naar de HIT willen. En die begeleiden we zeg maar, naar de plek uh, waar ze moeten betalen en waar, en waar ze hun fiets moeten zetten. En vanaf hoe vroeg stonden jullie hier al? Uh, nou, we zijn hier nog niet zo lang, ongeveer een kwartier voordat de HIT uh, is begonnen. Het is nu net pas uh, begonnen. En wat staan jullie hier te doen bij de stoplichten? Uh, nou, we staan hier uh, gewoon om uh, dat uh, mensen daar uh, over de brug hun uh, fietsen uh, kunnen uh, zetten. Is het leuk? Ja, het is best wel leuk. We hadden dit niet gepland of we het zo gingen doen. Komen er veel mensen vandaag? Ja, er komen uh, meer dan 450 mensen.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 En weet je wat er gebeurd is? Er is een uitbeving, aardbeving geweest. Wat heb jij, Jans? Een poppetje. Een wat? Een poppetje. Een poppetje, wat kan je daarmee? Een sleutelhanger doen. En waarom heb je die gekocht? Ik heb hem niet gekocht, ik heb hem gegrabbeld. En waarvoor heb je die gegrabbeld? Weet je dat? Dat ik dat leuk vond. Ja, Weet u dat? Weet u ja, ik je wel. Grabbelen? Hoor. We grabbelen voor Haiti. Ja. Dus uh, we moeten zoveel mogelijk geld ophalen voor alle mensen in Haiti. En gaat u vandaag veel geld uitgeven? <laughs> ik heb al heel veel uitgegeven zelfs. Ja. <laughs> oh, Heel goed. En gaat u ook nog zelf grabbelen? <laughs> ik ga niet zelf grabbelen, maar ik ga wel andere dingen nog doen. Toen hebben we nog een mooie kalender gekocht. Dat is wel heel mooi. Helemaal goed. Dit is de Haiti voor Haiti die we met een paar vrienden georganiseerd hebben om de slachtoffers in Haiti te helpen. Inmiddels uh, wat Haiti. Het wordt in uh, Utrecht georganiseerd en hier in, uh, in Haarlem met de Ark en de Chameleon Kinijm, scouting groep uh, samen.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 ZANG Optimale twee zenders op één radio. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot 5 uur. Ja, dat was Keen met Somewhere Only We Know hier bij ZFM Zandvoort en AB Radio. Ja, gaan we even naar wat politiek uh, rood. Uh, eigenlijk zeg maar jong in de SP. En dan heb ik het nu voornamelijk over de Rode Haarlem. Uh, ja, die voert al geruime tijd actie om een nachttrein in Noord-Holland te, te laten rijden. En vooral dus in Haarlem, Alkmaar en Zaandam. Nou, vorig jaar is, een, uh, is eigenlijk een handtekeningenactie opgericht. En uh, ja, toen zijn er ruim 7000 handtekeningen opgehaald. En deze worden morgen, dus maandag 8 februari, aangeboden aan de provinciale staten van nou, aan de telefoon heb ik de woordvoerder van Rood Haarlem, Tijmen Baarda. Tijmen, goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, waarom is het zo belangrijk dat er een nachttrein rijdt in Haarlem? Uh, we willen graag een nachttrein in, uh, in Haarlem en dus andere steden. Omdat, uh, nou, omdat het nu bij het uitgaan uh, s'nachts heel moeilijk is om uh, weer thuis te komen. Uh, dat is één. Uh, maar ook voor mensen die bijvoorbeeld uh, s'nachts moeten werken is het erg handig. En het is een belangrijke stimulering van de lokale economie. ...voor die ondernemers zou het heel goed uitkomen. Ja, want jullie hebben toen in de, in de treinen zeg maar handtekeningen opgehaald. Hoe beviel die actie toen? Uh, nou, dat beviel heel goed. Het overgrote deel van de mensen die in de trein aantroffen... ...die uh, wilden graag tekenen. En uh, via internet zijn er een heel groot aantal handtekeningen binnengekomen. De eerste week dat we daarmee bezig waren... ...zijn er 1500 handtekeningen binnengekomen... ...zonder dat we daar veel voor hoefden te doen. Dus in die zin was de actie sowieso al geslaagd? Ja. Oké. Okay. Nou, ruim 7000 handtekeningen, zei ik al. Um, ja, Morgen gaan jullie die aanbieden aan de provinciale staten. Uh, wat verwacht je eigenlijk als ze zo in ontvangst nemen? Is het echt reëel dat er dat over gepraat wordt? Nou, de, de provincie en andere overheden, dus ook gemeenten... Uh, willen heel graag een uh, nachttrein. De NS... Uh, aan, we hebben aan NS gevraagd wat dat ongeveer zou kosten voor hun... En, uh, dat is, uh, zit tegen de miljoen aan voor een proef van een jaar. Uh, en de NS is positief over het plan en die gaan akkoord. Maar moet er moet wel geld komen. En uh, we willen dus de provincie die, voor, die voorstanders van de gaan vragen... om uh, voor geld te zorgen voor in ieder geval een proef. Voor de proef. Ja. Oké. Okay. En uh, ja, morgen gaan jullie ze dus aanbieden. Maar eerst gaan jullie nog een soort van een tour maken, toch? Ja, we gaan uh, voorafgaand uh, een tour maken door Noord-Holland doen we dan de steden aan uh, die aangesloten zouden worden... en ook Amsterdam, waar, uh, die er ook mee te maken heeft natuurlijk. Uh, en dan vragen we bijvoorbeeld burgemeesters of wethouders... om hun um, om handtekening ook te zetten op een uh, groot treinkaartje... Uh, waarmee ook zij hun uh, steun uitspreken. Oké, okay, maar jullie vertrekken al om acht uur, zie ik. Ja, dat klopt. En uh, dan wat is de... een beetje de route? Ja, uh, we vertrekken eerst uh, van uh, station Halemse Paarnwoude gaan we naar Alkmaar, dan zijn we om negen uur. Uh, vervolgens gaan we naar Amsterdam, naar Zaandam... en dan komen we aan in Haarlem bij het provinciehuis. En wie zitten er allemaal in de bus? Uh, er zit, in de bus zitten voornamelijk SP-leden... Uh, die op um, die tijd worden opgehaald. En uh, er gaan ook mensen mee die, uh, die zich daarvoor hebben aangenomen. Oké, okay, en hoeveel zijn dat er ongeveer? Uh, we verwachten dat, de, dat, dat, de bus, dat er in totaal ongeveer twintig mensen in die bus zitten. Oké. Okay. Ik zie ook dat, uh, dat Rood iedereen oproept om, uh, om bij, het, uh, bij het aanbieden van de handtekeningen aanwezig te zijn. Zodat de publieke tribune vol is. Uh, hebben jullie daar al enige re reactie op gehad? Uh, we hebben een aantal reacties gehad. Maar we hebben nu niet uh, goed zicht op hoeveel mensen dat zouden zijn. Nee, oké. Okay. Maar ja, in ieder geval dus uh, maandag 8 februari om 1 uur. Om uh, ja, half 1 en dan bij het provinciehuis, bij het provinciehuis aan de paviljoenslaan in Haarlem? Ja. Oké, okay. nou prima. Uh, Tijmen Baarda, woordvoerder van Rood Haarlem. Heel erg bedankt even voor jouw toelichting. Graag gedaan. En succes morgenmiddag. Dank u wel. I am too great, great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 van Johnny Cash en daarvoor UB40 met red red wine. Nou Jaap Koper is Are inmiddels ja. Roodje wijn? Ja. Lekker dat kant, hoor. Ik, ik denk altijd aan Van koten in de Bie. Rozen, rumbonen in rode wijn. Oké. Okay, dat ja. <laughs> is jou wel aan te kijken, Luc. Maar volgens mij moet jij dat ook wel weten van Van Kooten in de Bie. Ja. ja, ik zie hem al heftig ja knikken. Ja, hij knikt ja. Dus, dus, dat, dat, dat, hij, het is hem bekend. Nou, het is tien over half vijf. En ja. uh, je bent inmiddels aanbeland in de studio. Oh, gelukkig uh, je, wel. Jij was uh, net natuurlijk bij uh, de ene laatste winterkampioenschapsrace. Ja. Ja, en uh, we kunnen zeggen dat uh, Zandvoort de vlag uit mag stijken vandaag. Want uh, we hebben weer een Zandvoortse winnaar. Ja, want Danny van Dong is er samen met Marijn van in ingeslaagd om deze wedstrijd op hun naam te schrijven. Uh, het ging uh, heel langzaam, want ze waren als tiende gestart, die jongens. En ze zijn heel langzaam naar voren gekomen. En uiteindelijk even een tijdje in de top 5 rondhangen. En ergens in het laatste uur kwamen ze een aantal keren uh, zeg maar, uh, op kop aan het uh, ja, front van het veld, om het maar zo te zeggen. En heel even hebben ze dat ook af moeten staan. Maar in de laatste nou, laat ik zeggen, 20 minuten hebben ze die leiding niet meer afgestaan. Omdat Kees Bouwhuis samen met uh, Jeroen Bleekemolen en Michel Bleekemolen moesten nog een rijdenstop doen. En het was bij de wissel tussen Michel en uh, zijn zoon Jeroen. Dus daar uh, gebeurde het. Toen hadden ze de leiding. Maar ja, doordat ze die verplichte stop moesten doen... Uh, ja. Was dat voor hun uh, uh, het, ja, het einde van uh, de plek, de eerste plek, zeg maar? Dus uh, daar uh, hebben ze dus een beetje de wedstrijd verloren. En achteraf, maar dat had ik al in de uitzending verteld, kregen ze ook nog eens een tijdsstraf. Daar is uh, nog de nodige discussie uh, over aan de gang. Want uh, Michel bleek hem al houtvol Dat hij uh, onder groen uh, gewoon, uh, van Kieter van Pam uh, dan iemand inhaalt. Ja, en als uh, het is dan zijn woord tegen het uh, woord van, uh, van de sportcommissaris langs de baan. Dus ja, ik weet nou, niet. dat wat kan er, niet uh, met camera's bekeken nee, worden. Uh, dat is uh, bij dit soort wedstrijden is dat uh, onmogelijk te zien. Het, uh, het enige waar je dat zou kunnen zien is gewoon bij A-evenementen. Maar ja, in dit soort uh, gevallen wordt dat, uh, wordt dat dus niet uitgevoerd. Dus hm. waarschijnlijk, uh, misschien over vier weken wel, in de in de laatste race van, uh, van het winterkampioenschap. Dus deze derde race, ja, die hebben we nu ook gehad. Maar dat ze gewonnen hebben, betekent dat dat ze eigenlijk een net iets betere tactiek hadden? Omdat je zegt, omdat... Uh, nou, oh, die, die, die, de Reddicle, dat is een nieuwe auto. Uh, dat is een nieuwe klasse die uh, ja, het komende seizoen op het Zandvoortse circuit... Dus ja, er moet wat mee gebeuren. Er moet wat uh, uitgeprobeerd worden. Of er nog kinderziektes in die auto uh, zitten. En Marijn van Kalmthout is natuurlijk wel zo'n pionier... die zegt van, uh, geef mij die auto maar... en ik ga wel eens even uitproberen. En uh, het is tegelijkertijd ook voor, hun, uh, ja, voor hem... samen met uh, van Danny van Dongen vandaag... dan een uitje om met zo'n auto te gaan rijden. Ja, dat dat toevallig gewijs ook een uh, winst oplevert. Dat uh, is natuurlijk uh, is mooi meegenomen. Mee ja. En ik uh, weet een verhaal van Danny van Dongen... dat hij uh, samen met uh, de Marcos periode... dat hij met uh, Toon van uh, meen ik uh, en Wim Noorman... een uh, lange tijd op kop heeft uh, geleden, gelegen. Dat was uh, ook in de laatste wedstrijd... Uh, dus in, ik denk een jaar of zes, zeven, minstens alweer terug. Toen hebben ze zeker, uh, nou laat ik zeggen, 95% op kop gelegen. En toen kregen ze dus uh, technische Ja, En dat gebeurde in de laatste vijf minuten van de wedstrijd. Ja, en dan zie je dus dat uh, je hele winsten uh, ja, als sneeuw voor de zon verdwijnt. En dus mag Danny van Dongen nou eindelijk eens een keer... Uh, zijn handjes in de lucht uh, steken dat hij een wedstrijd in het windkampioenschap heeft gewonnen. Dus, ja. Ja. dus dat, uh, dat was uh, een beetje het uh, verhaal. En, uh, ja, voor uh, Sebastiaan Bleekemolen en Ronald van der Laar... om dan maar meteen ook uh, in het dorp te blijven. Want Ronald van der Laar woont uh, ook hier in dit dorp. Uh, dat waren de koplopers voor vandaag in het uh, algemeen klassement. Alleen uh, een, uh, een wissel in uh, de eerste fase... tussen uh, Sebastiaan Bleekemolen en Ronald van der Laar... dat ging niet helemaal goed bij het uh, omwisselen van het wiel... Uh, dat, uh, dat wiel dat bleef vastzitten. En dat bleef zo lang vastzitten dat ze 13 minuten lang in de pits hebben gestaan. Dus uh, heel vervelend. Uh, jongens zijn ook niet verder gekomen dan de zesde plaats in een uh, divisie uh, vandaag. Ja, want 13 minuten is ook niet meer in te halen. Uh, of het ligt er uh, te gaan nou, moeilijk, in welke ronde moeilijk. Ja, het is uh, helemaal aan het begin. En uh, dan heb je nog oh, dat kan enige nog. kans. Maar uh, dan lig je wel drie, vier rondjes uh, lig je achter. En dan hoop je maar dat er nog van alles en nog wat gebeurt. En dat er voor jou natuurlijk ook nog het uh, nodige wegvalt. Ja, en dan heb je nog enige kans. Maar uh, er is in die winterkampioenschap uh, ja, is het van een zeldzaamheid als je dan uh, wet, uh, alle wedstrijden heel goed afwerkt. Uh, dus ja. ja, in dit geval heeft, uh, heeft het pechduiveltje voor uh, het duo van de laar en uh, Sebastian Bleekemolen toegeslagen. Uh, enige voordeel van hun kant was dat uh, ook uh, in de andere klassen, want de medekoplopers uh, de prent er in de laad je ja, hadden lange tijd ook uh, de eerste plaats in de divisie 2. Alleen in de laatste 10 minuten hadden zij ook een technisch probleem. En zij zijn uiteindelijk vijfde geworden in de divisie 1. Dus het wordt spannend in uh, de laatste fase. De Laat in de printer hebben dan nu wel de leiding in het uh, klassement. Dan als er nog straffen worden uitgedeeld en, uh, en kijken naar de, de sterkte in uh, de diverse divisies. Want daar wordt ook naar gekeken. Ja, Dan uh, wordt het nog, uh, nog een hele uh, tour uh, voor uh, de Laat in de printer om nog uh, het uh, kampioenschap binnen te halen. Want de tegenstand in de divisie 2 is ook niet, uh, niet kinderachtig. Vandaag ja. werd hij uh, gewonnen door, en dan had ik het net uh, opgezocht. Uh, door de gebroeders. Ik uh, ja, denk door Leo en Nick Edman. Die hadden de, de wedstrijd uh, gewonnen. En dat kwam dus door de technische molleur van uh, de divisie 2, van de laat in de printer. En in de divisie 3 uh, was het uh, Raymond Cornel, de, oudere broer, van, uh, de oudere broer van de broertjes Tom en Tim. Tim. Uh, die, dus, uh, die rijdt samen met uh, Mark Koster, ook geen onbekende. Want die heeft uh, een tijdje terug ook met, uh, samen met Dylan Koster. En uh, Bertus Sanders uh, ooit nog in een Renault Clio uh, rondgereden. Dus een weekje ook een Sandwartse link. Dat ja, dat, dat, dat wou ik had. zeggen. Uh, en dat was. Uh, well, Maracoster was vandaag samen met Raymond Coronel Sterk in, uh, in de divisie 3. Dus die hebben daar gewonnen. En in de divisie 4 was het uh, de Toyota. Het was niet een BMW. Maar hm. ik, me, ik, ik had dat eventjes in de flits <laughs> gezien dat het misschien. Maar Chris. Schotan is de fotograaf die zegt, Natuurlijk. ja, hij ziet er wel anders uit als een BMW, hoor. Dus, nou, het bleek dus een Toyota te zijn. Het is een beetje dezelfde Toyota waar uh, Jeroen den Boer uh, kampioen is mee geworden in de Touruwagen Diesel Dieselcup. Dus de Toyota Auris. Uh, Friedman is een Rus en Teun van Dam is een Nederlander en die uh, waren de winnaars in uh, Divisie 4. Dus dat is een beetje in de notendop uh, deze, deze winter en de wedstrijd. Zo, nou, ik ben er bijna stil van. Ja. Zoveel namen, zoveel titels, zoveel auto's. Zoveel auto's, ja. ja er <laughs> reden geloof ik drie, vier Porsches mee. Er reden een paar van die silhouetwagens mee. Die hadden wat problemen. Uh, dat was met name ook waardoor het bouwhuis en, uh, en de bleekmolens ook niet verder wisten te komen. Omdat zij dus uh, in de eerste ronde een tik kregen van, uh, van duo Verschuur en uh, Evers... met die grote silhouetten, DNT v auto. Ja, dat was de reden waarom ze niet uh, verder uh, kwamen... En ja, helaas. Dat uh, heeft ervoor gezorgd dat, uh, dat ze uiteindelijk de derde waren. Met nog een tijdstraf aan de broek. Hm. En dan uh, weet je het wel. Nou, zometeen wil ik nog even verder met je praten over de... Uh, ja, zeg maar, hoe noem je het? voorbeschouwing op de laatste wedstrijd. Dat is goed. Dus, uh, maar eerst nog eventjes hier muziek bij CFM Zandvoort en AB Radio. Ja, dat was uh, propaganda met duel. Ja, ik heb het opgezocht. En uh, Jaap Koper zat te ja. springen. Ja, want ik text. wist hem ook die plaat. En kijk, en als jij vorige week uh, meegedaan hebt aan een Raadje Plaatje... dan moet je dat, uh, dat, dat nummer dus natuurlijk gewoon uit je hoofd meteen blind weten. Jewel, I high van Ja, maar Prop ik en... was geen eerste geworden. Nee? Nee. Ja, jij wel, weet ja. ik, weet ik, weet ik. Ja, we hadden een goed <laughs> dingteken in ieder geval, dat, uh, dat sowieso. Ja, dat is waar. Maar ja. als CFM zijn, dan moest je eigenlijk ook wel winnen, toch? Ja, maar ja, kijk. Verplicht. Uh, je verplicht. Je wordt in een favorietrol gedrukt, maar dan moet je natuurlijk nog wel een... Jawel, u krom, zeker weten van wel. Dat is wel zoppel, <laughs> <laughs> ja, dat wij werden uitgedaagd. Heel ja, Zandvoort, Zandvoort werd uitgedaagd. Ja, maar goed. Maar je je moet... Ja, ja oké. Okay, wij... Nou, oké. Okay. Oké, okay, we werden uitgedaagd. Maar dan betekent wel dat je dus uh, met je grote mond het uh, nog wel even waar moet maken. Ja, nou, je moet wel winnen. Je moet het wel winnen. Ja. Ja. Maar dat hebben we dus uiteindelijk gedaan. Maar ja. uh, oké, okay, dat was vorige week. Nou, laten <laughs> dan we dan even doorgaan. En het plaatje doorgaan. maar we uh, dan in dit geval. <laughs> nou, je mag zo meteen het plaatje raden. Ik laat wel heel even een stukje horen. Oh. Maar we gaan nog eventjes uh, door naar de, ja, de, de voorbeschouwing eigenlijk voor de laatste race ja. van het uh, winterkampioenschap. Want je zegt, het kan nog spannend het worden. Het kan spannend worden, ja. Want uh, ja. Uh, het is, uh, dat heeft te maken dus uh, nu dat uh, de printer en de laat hebben door deze uh, vijfde plaats... Die ze weliswaar in de pitstraat hebben behaald. Maar hun voorsprong was op uh, nummer 6 zo groot... Uh, dat ze uiteindelijk die vijfde plaatsen weten, uh, wisten te bemachtigen. En die vijfde plaats is net even een tikkie beter... dan die zesde plaats van uh, Sebastian Blekemolen en Ronald van der Laar. Die tot voor deze wedstrijd... hadden beide de uh, equips uh, de leiding in het overal-klassement. Waarbij dan het resultaat van uh, Blekemolen en van der Laar... iets gunstiger was. Omdat hun competitie uh, sterker is. Dat heeft ook te maken met het aantal wagens wat er uh, in rondrijdt. En in de divisie 1 rijden veel meer wagens rond... dan in de divisie 2. Dus... Ja. Uh, daar heeft het ook mee te maken. En uh, dat was uh, de reden waarom uh, van, uh, van de laar in Blekenmolen zeg maar, het overal klassementen aanvoeren. Maar na vandaag is dat veranderd. Uh, het, het resultaat is dus nu zo dat, uh, dat de laat en de printer dus nu alleen aan, uh, aan de leiding gaan. Door die vijfde plaats. En ja, het is een klein verschil. Het is echt, denk ik, één of twee punten zal het uitmaken. Maar het zou zomaar kunnen dat uh, er een uh, verhaal is. Uh, dat dat over een week of vier veranderd kan worden. Het blijft mechanisch. Ja. Ja, ik uh, bedoel, uh, De Laat en de printer uh, kunnen een uitstekende wedstrijd rijden. Maar datzelfde geldt ook voor Blekenmolen en Van der Laar. En dan zou bij De Laat en de printer net zoals vandaag, misschien ook wel het pechduiveltje weer toe kunnen slaan. Ja, en dan weet je het maar nooit. Ja, nee. Ik zie iemand juichen en dat heeft weer te maken met Ajax tegen Twint, Want het staat nu 1-0 geloof ik ja, voor Ja, de wedstrijd Ajax. is om half vijf begonnen. Ja. En ik zie inderdaad uh, 1-0 voor Ajax. En uh, ja, op dit moment zijn er wel drie wedstrijden al gespeeld. Feyenoord tegen AZ. Daar uh, heeft AZ uh, goede zaken gedaan. Zij wonnen met 1 tegen 2. RKC Waalwijk uh, speelde tegen NEC. Daar werd het 0 tegen 1. En Venlo speelde tegen Vitesse thuis. En daar werd het 2 -1 tegen nul. Dat is ook eigenlijk een, een rare ploeg of het is. Hè? Dat, uh, dat speelt tegen PSV de pannen van het dak af. Ja, en nou en, spelen en, ze en, weer... En dan spelen ze... <laughs> nou nah, ja, het is ook niet te volgen, maar goed. Nee. Uh, terug uh, dan maar weer over, over, die, uh, over dat uh, verhaal van die Winter Endurance kampioenschap. Ja, het is nog niet een uitgemaakte zaak. Nee. En, ja, uh, nou, dat maakt het toch wel leuk. Het maakt ik, het leuk. Ik kan me herinneren dat er ook wel eens jaren zijn geweest dat het al saai, twee dat, uh... races van tevoren al bekend was. Met, uh, ja, Blekenmolen was... Uh, dat was toen uh, Michel Blekemolen. Die heeft twee keer dat kampioenschap uh, binnengehaald. Ja. En het was één keer zelfs zo dat hij uh, dat, ja, dat, daar was toen geen kruid tegen gewassen. Ik geloof dat dat de eerste keer dat uh, was dat hij die, die titel binnenhaalde. En nou, toen was het na drie races was het al beslist. Dus, uh, of na vier races al. En vijf races hadden we toen nog. Ja, en het. Uh, dat, dat ja, dat, dat, dan, dan is er eigenlijk uh, geen, uh, geen gein meer aan, om het maar nee, zo te zeggen. Nee. Nu is maar het... ja, je blijft het volgen, want je mm. weet maar nooit, maar toch, het is. Uh, het ja, is niet en dat heeft ook te maken met uh, de twee verschillende divisies. Hè? Je kan, uh, kijk, bleek hem al even van de laag kunnen eerste worden, maar dat kan ook de laat in de printer worden. En Dan hebben ze evenveel punten, hoewel vandaag, uh, door dat resultaat in de divisie 2 van de laat in de prenten, net even een tikje beter is dan de zesde weer in de divisie 1. Ja, ja. En daar zitten, daar daar zitten, zitten de kleinere verschil verschillen in. Ja. En als. Uh, als je dan daarna kijkt, want uh, dan, dan hoop je dan maar, als je als rijder bovenaan staat, dat die andere het dan wat slechter doet in die andere divisie. En dat is het, uh, het leuke aan uh, het Winter Endurance Kampioenschap. En het gaat uiteindelijk er altijd een beetje relaxed aan toe. Het is niet dat er uh, met, uh, met het mes op tafel wordt, uh, wordt, wordt gespeeld. Ik zou bijna zeggen dat met het mes op tafel, of met, met het mes met in de, de auto uh, gereden wordt, zeg ja. maar. Uh, want dat is uh, meer op uh, A-evenementen toch wel het geval. Daar gaat het er echt om. Dan wordt het echt wel eens een tikkie boom uitgedeeld. En dan levert het dan alweer hoogoplopende uh, oplopende emoties op bij, uh, bij de sportcommissarissen. Dat zie je hier allemaal uh, wat minder. Het, uh, men komt ook veel meer bij elkaar over de grond. Het is ook een beetje leentje ja, buur spelen. Ja. Uh, van, heb jij nog een uh, sleuteltje want we hebben een beetje moeilijkheden. Nou, zo, zo gaat het. Het is toch een klein beetje een uh, gevoel. En dat is uh, na maart, dus na 7 maart, is dat dan weer afgelopen. Want dan is het weer ieder voor zich dan en is het God weer voor ons vo allen eigenlijk. Inderdaad. Nou, dat is een uh, mooie afsluiter, Jaap. Uh, we zijn aan het einde gekomen van ja. zondag uh, in Kennenblad voor, uh, voor vandaag. Maar ik wil in ieder geval zeggen, ja, volgende week dan uh, zijn we er niet. Nee. Dan is er non-stop muziek. Het is Valentijnsdag, dus uh, dat betekent dat we met z'n allen lekker uh, in ons liefdesnesje gaan kruipen. Ja, het liefdesnesje dus... is in al geloof <laughs> ja, ik. Ja, voor mij, samen, die, uh, voor mij in ieder geval wel. <laughs> En uh, weer een ander, dat uh, viert uh, lekker, uh, geloof ik, uh, thuis. Een weekendje, weg. een weekendje weg. En er is er een die gaat een weekendje weg in het zuiden. Ze vieren, nou, daar hebben we nu net carnaval.